1 uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. Google zegt dat Chinese hackers hebben geprobeerd... om honderden gebruikers van Gmail te bespioneren. Onder de gedupeerden zijn hoge Amerikaanse regeringsmedewerkers... tegenstanders van het Chinese communistische regime... militairen en journalisten. Alle getroffenen zijn geïnformeerd... en hun e-mail-account heeft extra beveiliging gekregen. Volgens beveiligers van Google ziet het ernaar uit... dat de hackers afkomstig zijn uit de Chinese stad Jinan... Ze hadden wachtwoorden van de e-mailgebruikers gekraakt. Het Witte Huis laat weten dat het de melding van Google onderzoekt. Een woordvoerder gaat er voorlopig van uit dat er geen regeringsaccounts zijn gehackt. Het is niet voor het eerst dat Chinese hackers Google belagen. In 2009 was er een veel grotere aanval. In de VS wordt vermoed dat het regime in Peking daarachter zat. Peking ziet vrij internetverkeer als een grote bedreiging. De Amerikaanse beurzen sloten gisteravond met groot verlies. De Dow Jones-index verloor ruim 2 procent. De grootste daling op één dag sinds augustus vorig jaar. Vooral slecht nieuws over de werkgelegenheid zorgde voor een negatief sentiment. De grootste Amerikaanse loonstrookverwerker maakte bekend... dat de werkgelegenheid afgelopen maand met veel minder banen toenam dan was verwacht. Het ging ook niet goed met de autoverkopen. Er werden ruim een procent minder auto's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De Amerikaanse basketballer Shaquille O'Neal zit een punt achter zijn loopbaan. Dat liet hij via Twitter en een korte videoboodschap weten. O'Neal speelde bijna twintig jaar in de belangrijkste basketbalcompetitie NBA. De bijna 150 kilo zware basketballer van 2,16 meter werd begin jaren 90 onder meer bekend toen door twee van zijn dunks de basket afbrak. O'Neill werd vier keer landskampioen. Drie keer met Los Angeles Lakers en één keer met Miami Heat. Dit seizoen kwam Shaquille O'Neill door blessures nauwelijks meer aan spelen toe. Het weer: vannacht lokaal mogelijke mistbank en 4 tot 7 graden. Overdag zonnig en droog en 20 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog een melding over het verkeer op de A4 Delft richting Amsterdam. Is bij Dorp de afrit dicht door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en goed te weten dat u nog steeds bij ons bent op deze vroege ochtend van Hemelvaartsdag. Wie weet dat u zich al aan het voorbereiden bent op het traditionele douwtrappen. Nou, in dat geval houdt u vast van het prille ochtendlicht. Of houdt u toch meer van het strijklicht van de avond. Zelf voel ik me altijd heel gelukkig tijdens de witte nachten in Scandinavië... als het eigenlijk nauwelijks donker wordt. Het is dan heel rustig om je heen, alsof je in een soort vacuum terechtkomt tussen dag en nacht. Mooi licht, vind ik. En waar op de wereld vindt u het licht het mooist? Dat zou ik ook willen weten. In, in Bergaan Zee bijvoorbeeld, of in Katwijk... of toch eerder op IJsland, of in de Alpen, of op Trinidad. En zelf, eh, om nog een eigen voorbeeld te geven... kan ik ook heel erg meegesleept worden door lichtshows... tijdens grote concerten en televisieuitzendingen. Alsof je dat licht zo echt ingezogen wordt... of je daar deel van gaat uitmaken. Ik ben benieuwd welke emoties licht bij u oproept. U kunt bellen. Gratis en voor niets. 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncf.nl en twitteren dat kan met hashtag Kazaluna. Ik heb bijvoorbeeld een tweet van Michiel. En Michiel schrijft ik hou van Lviv in de Oekraïne. Omdat het licht daar zo mooi breekt op de zacht roze of licht mintgroene gevels van de monumentale gebouwen. Licht om gelukkig van te worden. Stefan, goedenacht. Ja, goeienacht. Stefan, het, wel, uh, welke, welke emoties roept licht bij jou op? Welke emoties ligt het bij mij op? Ik zeg helemaal van het licht af. Ik hou niet zo van dat TL en van dat LED, dat zijn zo ongestellig licht. Mm -hmm. En sfeerverlichting en uh, kaars. kaars is daar ook niet zo kapot van. Maar uh, verlichting, uh, ook niet te veel kleuren. Nee, nee. Uh, niet, uh, niet thuis. Wat ik wel mooi vond, is uh, bijvoorbeeld uh, als ik al kleurlicht heb, eventjes een uh, zijstraat ja. van het Eurovisie Songfestival Vond ik prachtig, uh, prachtig verlicht. Ja, dat is echt zo'n feest van licht, hè? Dat is gewoon mooi over op televisie in ieder geval. Ja, ja. Maar uh, ja. Thuis, waar ik hou van. Uh, van uh, de vraag even kwijt, maar. Uh, ja, ik, ben, ik ben zo benieuwd wat, wat licht met je doet en bij welk licht je uh, het meest op je oh, gemak voelt. Het roept zoveel emoties op. Het roept zoveel moois op licht. Maar kun je een voorbeeld noemen? De uh, kleuren, de variëteit, de, de. Ja, de mooiheid. Het kan van mm -hmm. uh, een schilderij, een schilderij zijn. tot aan een uh, mooie uh, opgespoten auto bijvoorbeeld. die ook kleur en licht geeft. Ja. Maar dat is niet mijn voorkeur. Mijn voorkeur gaat uit om echt van licht te genieten. Om naar uh, de bergen in te trekken. De bergen. En waarom is het licht in de bergen zo mooi? Om, omdat dan... Uh, S'nachts heb je een pikzwarte uh, hemel. Mm -hmm. En dan kijk je van een berg uit naar beneden... op een dorpje en op een stadje. En je ziet de autootjes rijden. Je, je ziet een drie perspectief. Mm -hmm. Terwijl in Nederland is alles plat. Je kan niet verder dan een straathoek verder kijken. Nee. En als je nou op een mooie, ja toch eens avond ligt, dat kom ik wel achter nu, dat waardeer ik meer. Als dan de lampjes gaan, uh, langzaam aangaan bij mensen thuis, dat zie je allemaal zien als je in de bergen bent. Ja, ben je ook een beetje een romantiker, Stefan, want het is een heel romantisch beeld dat je schetst. Uh, dat is meer om uh, aan iemand anders te beoordelen dan voor mezelf, maar ik denk wel dat het in me zit. Huh? Ja. Ja. En maakt het ook nog uit uh, waar je in de bergen bent? Maakt het uit of je in de Alpen bent oh, of, of in het oh, berg, uh, ja, hoge hooggebergte uh, op een ander continent? Ik bedoel, maakt dat uit? Uh, er moeten wel wat heuringen uh, omheen zijn. Niet helemaal alleen uh, op, op een minuut, uh, want dan zie je ook geen licht. Nee, nee. met, met de sterren alleen neem je geen genoegen. Maar uh, Wel een mooi uitzicht op, uh, op het dorpje waar je, waar je vertoeft... of. Uh, een stadje in de buurt of uh, aan de overkant van het dan ook kijken -Kij natuurlijk, waar ook weer dorpjes zijn. Mm -hmm. En dan heb ik het nog niet over het Alpenbleu of... Uh, ja, ja, zonsopgang is niet zo mooi in de bergen, hè? Nee, maar die avond, uh, die als avond, de lampen die, aangaan ja. in het dal... als je uh, oh. van boven naar beneden kijkt, zie je zo'n dorpje liggen. Ja, ik, ik heb het beeld voor me, Stefan. En nee, uh, tenslotte, is... Stefan, wil ik voor jou nog graag weten... Wat, wat nou het mooiste uitzicht is wat je ooit gezien hebt in die bergen. Welk stadje uh, lag er het mooist oh. bij daar in dat dal? Dat is uh, in de winter geweest, op een wintersportvakantie. Ja. Een straalblauwe hemel. Verse sneeuw. Echt... Een Ligt pak verse sneeuw. En dat afgestoken de, en ook daar veel dennenbomen natuurlijk, ligt ook een pakje sneeuw, op en naad is de zon op. Dat, uh, ik denk dat, dat, uh, dat komt nu helemaal op. Ja. Dat is nog mooier dan zo'n uh, dorpje in de bergen bij avond. Uh, allebei heel erg mooi. Allebei heel erg mooi. Ik, ik, ik gun je twee geluksmomenten, Stefan. Meer hoor, okay. maar deze twee geluksmomenten gun ik je. Stefan vindt het licht in de berg het mooist denkbare absolute, licht. Absoluut, absoluut. Stefan, mag ik je bedanken voor je reactie en een ja, hele goede ja. nacht nog. Dag. Fijne heen, Ja, hetzelfde voor jou. Dag Stefan. Okay. Dag. Hoi. Ja, welke uh, emoties roep ligt bij u op? Daar ben ik benieuwd naar ik vannacht. U kunt bellen 0800-1121 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncv.nl. En twitteren dat kan met hashtag casaluna. Ja, en ook de muziek... Uh, uh, ja, heeft met licht te maken. En, en toen we deze uitzending voorbereiden, toen moest ik meteen denken aan het ene zinnetje uit dat liedje van Ramseshafi. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Want licht kan zo uh, uh, ja, belangrijk zijn als, als het gaat om, om, om hoe je in het leven staat. Dat vertelde Uri Rappaport net ook. Die, die, die verschillen uh, tussen bijvoorbeeld uh, belichters uit Afrika, of uit Zuid-Amerika, of uit Nederland. Dus vandaar is dat een zinnetje met, met een heel, heel belangrijke inhoud. Ik ben misschien wel te laat geboren, of in een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 Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben. Me van Ramses Shafi. Ik ben misschien te laat geboren... ...of in een land met ander licht. In welk land vindt u het licht het mooist? Waar voelt u zich het gelukkigst? En welk licht... Uh, uh heeft u thuis bijvoorbeeld graag, houdt u van een felverlichte huiskamer? Of moet het knus en gezellig zijn? Welke emoties roept licht bij u op? Daar wil ik het graag met u over hebben vannacht hier in de Casa Luna. U kunt bellen met ons gratis dus nummer 0800-1121. 0800-1121 mailen kan naar casaluna.ncf.nl en twitteren dat kan met hashtag Casaluna. Jacob, goeienacht. Goeienacht. Jacob, welk licht uh, raakt jou vooral? Uh, er zijn drie soorten licht die mij heel uh, bijzonder uh, binnen schoten. Mm -hmm. uh, het eerste is van tijdens mijn favoriete week in het jaar, de zeilweek met mijn vriendjes en vriendinnetjes. Yeah. Ik huur ieder jaar dan een scootje En het mooiste licht zag ik laatst toen we aan het barbecuen waren midden op de Waddenzee. De zon ging onder, de zonsondergang. Dat vond ik mm -hmm. schitterend. Wat maakte dat licht zo mooi? Wat maakte die zonsondergang zo bijzonder? De uh, grote roze gloed uh, oranje. Ja, dat licht uh, vond ik heel mooi. Maar ook vooral omdat we heel erg genoten van het goede gezelschap... en het fijne eten en uh, biertjes. Ja, ook, ook hier was licht dienend wat dat betreft. Zeker weten. Ja. En het tweede vond ik... Uh, vorige week in Antwerpen... of vorige week, vorig jaar in Antwerpen was er een... Bijzondere week dat had met Polen te maken. Er mm -hmm. was er iets, een lichtshow, fonteinshow, met uh, pianomuziek van Chopin. Een fonteinshow? Wat moet ik me daarbij ja. voorstellen? Uh, ze, ze zetten dat daar op. Het is een grote bak water van twee containers of zo, en er zitten alle, ja. zit een hele grote spuitinstallatie met bewegende fonteinen. En daar zaten alle verschillende kleuren licht onder of in. Terwijl de muziek van, van Chopin te horen was. Ja, precies. De muziek van Chopin die klonk heel hard. Uh -huh. Schitterend was het. En die, die, die fonteinen die dansten zo op de muziek met allerlei mooie kleuren. En dat zag eruit als, uh, als een soort vuurwerk. Mooi. Maar dan met water en dus een stuk beter voor het milieu, dacht ik. Ja, ja, ja, dat ook. Ja, precies. ja mooi. En, en een derde ding wat ik heel bijzonder heb gevonden is dus werkelijk vuurwerk. Toen ik met een big band op tournee was in ja, Italië. Mm -hmm. Met Riva del Garda, het Gardameer. Yeah. Dat zit tussen twee bergwanden in. En daar hadden ze toen een, een vuurwerkshow van wel drie kwartier. Echt, dat kon niet op. En, en dat geluid, minst in combinatie met die mooie kleuren en de hele goede compositie daarvan... Ja? Dat was uh, indrukwekkend. Ja, en uh, ik vind ook het vuurwerk boven een wateroppervlak is nog mooier. Want die kleuren, die, die, die weerspiegelen dan ook weer in dat water. Ja, en het geluid kwam ook in dat dal. Want die bergwanden die dan recht omhoog gaan, kwam ook nog eens drie keer terug. Dus dat is echt uh, dus heel bijzonder. Nou, mooi, mooie lichtervaringen, Jacob. Dank je wel daarvoor. Ja, heel, uh, alsjeblieft. En ik Dag. wens je nog een goede nacht. Hetzelfde. Geniet van het Tot een, een andere keer. Ja, dank je. Dag. Oh, hoi. Ook aan de telefoon Erik. Dag Erik. Dag Erik, welk licht maakt jou gelukkig? Um, nou, ik, uh, ik wou iets nieuws toevoegen. Ja. En uh, wat mij betreft heb ik heel erg veel geleerd van uh, Nederlandse cameramensen. Oh, en wat, wat, wat voor beroep heb jij dan? Ik ben regisseur uh -huh. voor uh, dramaseries in Nederland en ik heb... Uh, ja, toen ik op de filmacademie zat, heb ik uh, uh, gewerkt met mensen als Robbie Muller en uh, Theo van der Zanden. Ja. En dat zijn uh, cameramensen die uh, uiteindelijk in uh, Amerika, ja, uh, of nou ja, sowieso wereldwijd, een uh, behoorlijke carrière hebben gemaakt. En daar heb ik heel veel van geleerd. Dat zijn mensen die voor mij eigenlijk een leven lang... Uh, ik ben inmiddels 50. Ja. Uh, dus ik ben eigenlijk nog best wel jong. Maar uh, zeer inspirerend, zeg ik. Maar wat, wat heb je dan van die camera, uh, mensen geleerd, Erik? Nou, uh, een belangrijk ding bijvoorbeeld... als Robbie Muller met een regisseur naar een uh, locatie ging... dus een set... Uh, um, die een mogelijk locatie zou kunnen worden... en de regisseur die zei van... oh, ik vind dit prachtig, ik vind dit echt geweldig... dan um, wist Robbie Muller van... ja, maar dat vindt hij waarschijnlijk geweldig... omdat, dit, uh, omdat hij dit om tien uur s ziet... en het licht daar uh, uh, van die hoek uh, binnenvalt... Ja. En wat ik dus moet doen, is uh, de situatie waarin de, waarin de regisseur dit heeft gezien... dat moet ik eigenlijk gaan nabootsen. Dus, um, want die regisseur was niet voor niets uh, zo enthousiast. En uh, wat dat gaat, Robbie Muller is een ongelooflijk voorbeeld van iemand... die zich altijd heel erg ten dienste heeft gesteld aan uh, film en aan... De regisseur. Ja, ja, en hij, dus, hij, hij kon dus ook het belang van dat licht in, inschatten. Dus je hebt ja. ook door, door de ogen van, van die cameraman als het ware... Uh, uh, leren inzien hoe belangrijk licht is. Ja, ja, dus als een regisseur zegt... oh, ik vind dit een prachtige schuur... Uh, dan zegt hij dat waarschijnlijk... Om, of een loods of een, of een prachtige bovenetage of zo... dan zegt hij dat natuurlijk, zonder dat hij dat zelf weet... Dat dat uh, ook komt omdat er prachtig licht aan binnen valt. En er zijn er en dus twee we... mogelijkheden. Of je, je uh, maakt je opnames op exact hetzelfde moment met een soort gelijke lichtval. Of je probeert ja. die lichtval zo goed mogelijk te, te, te creëren. Ja, exact. En dat laatste deed uh, Robbie Muller uh, heel erg goed. Erik, ja. jij zegt ik ben regisseur van dramaseries. Kun je eens een paar voorbeelden noemen, zodat we je een beetje kunnen plaatsen? Oh, uh, ik broer. De Afgelopen tijd heb ik uh, mij bezig gehouden met series als uh, Gijs aan de Gier uh, de Co-assistent en Verborgen Gebrek. Mm -hmm. En, en, en dat... kun je een voorbeeld geven van, van uh, een van die, die, die uh, series of een aflevering uit een van die series waarbij licht een belangrijke rol speelde? Want ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat jij ook zo'n regisseur bent die valt voor licht. Um, ja, dat is waar. Uh, behalve dat ik... De, uh, qua ogen heb ik min 12. Uh, als dat je iets zegt. Ja, ja. Ik, ik heb een leesbeeld met min 1,5. Dus ik begrijp ongeveer hoe sterk dat is. Ja, dus... Uh, uh, min 12 is behoorlijk. Ja. En uh, ik, ik ben dus iemand die... ik ben begonnen met min 4. Toen ik, uh, toen ik uh, 3 was. Uh, dat wil dus zeggen... dat mijn gehoor... enorm ontwikkeld is. Mm -hmm. En ik zelf... Uh, niet zo uh, um, ja, uh, geïnteresseerd ben eigenlijk in beeld. Dat is een beetje gek. Voor ja, voor een, een regisseur, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, ik kan daar heel goed mee leven... want ik heb uh, uitstekende collega's die dat voor mij uh, oplossen. Maar hoe doe je dat uh, Ja... Uh, nou ja, dus uh, hoe ik daarmee werk is dat ik dat. Ik, ik zelf uh, ben enorm. Uh, ik heb een waanzinnig goede koptelefoon. En ik, ik beluister mijn acteurs uh, uh, heel erg scherp via de koptelefoon. Ja. En ik geef heel veel vertrouwen aan de cameramensen. Maar omdat ik zoveel heb geleerd van die camera van, van zou ik maar zeggen, van, van de Robbie Mullers en de Theo van der Zanders en de Jan de Bons. Uh, heb ik natuurlijk wel degelijk een hele scherpe mening... over uh, wat licht kan doen. Mm -hmm. En uh, ja, daar heb ik af en toe wensen over. Uh, maar ik, ik delegeer het wel degelijk naar mijn Kamerpensen. Omdat je zoveel vertrouwen in ze hebt... en omdat ze ook hebben bewezen... hoe, hoe goed zij het belang van licht kunnen inschatten. Ja, ja, ja. En als ik zelf vanuit mijn hobby fotografeer... Ja. dan ben ik natuurlijk hier meester over mijn eigen licht. Ja, ja, ja. Maar uh, je hebt min 12, zeg je, uh, hoe gaat je dat fotograferen dan af? Hoe doe je dat dan? Uh, nou, dat gaat heel goed hoor, want ik heb natuurlijk een bril die dat uh, uh, uh, uh, voldoende compenseert. Ja, ja, ja oké. Okay. En, en uh, naar welk licht ben je dan op zoek als fotograaf? Um, dat is een hele goede vraag. Uh, dat is een hele goede vraag. Overigens ben ik deze week bezig met het licht maken voor acht verschillende voorstellingen in het Rose Theater In Amsterdam? Dat was nogal een klus, uh, want ik moest acht verschillende voorstellingen bestuderen ja. en, en, en lichtplannen daarvoor maken. Uh, waar ben ik naar op zoek? Naar uh, de dramatische vertaling van... Uh, ja... Bijvoorbeeld in dit geval, als we het dan over die voorstellingen hebben... Ja, ja. Wat, wat de voorstelling nodig heeft. Kun, kun je dat eens uh, uitleggen? Kun je eens een voorbeeld noemen van een, van een thema van een voorstelling... en het licht dat daarbij hoort? Of het licht dat dat thema versterkt? Nou ja, als mensen een... Uh, uh, uh, een uh, er is een voorstelling bijvoorbeeld... daarin uh, hebben mensen een uitermate nare relatie tot elkaar... En dan belicht ik dat heel koel, cool, echt koel, cool, daar bedoel ik mee uh, war, uh, of, uh, Koud blauw, licht, ja, koud licht, ja, blauw. blauw ja, ja. En dan komt er een presentatrice op steeds en die probeert de hele tijd uh, uh, te interrumperen met uh, jongens, uh, uh, jullie staan vlak voor een auditie, dus uh, maak je nou niet zo terug. En dan ga ik naar warm licht. Mm -hmm. En, en zo switch ik heen en weer uh, uh, in die voorstelling tussen koud en warm. Ja, je probeert natuurlijk de, de, dat wat de voorstelling probeert te vertellen... dat probeer je te vertalen naar licht. Ja, ja, ja. Dat, dat doe je dus in het theater. Uh, dat doe je ook als, als regisseur van dramaseries, Hoewel je daar uh, uh, dat voor een groot deel delegeert naar je camera -lieden. Ja. En als fotograaf doe je dat dan weer heel particulier. Ja, nou ja... Als fotograaf wil ik... Uh, heb ik de, natuurlijk de ultieme wens. Maar dat is verschrikkelijk moeilijk. Dat ik iemand... Uh, kijk, bij fotograferen geldt een heel andere wet. Mm -hmm. Dat is het moment dat je afdrukt. Ja. Het moment dat je afdrukt is cruciaal. En uh, qua licht... Uh, ik werk niet met uh, flitsers. Dus ik werk met uh, uh, licht dat ik voortdurend kan observeren. Ja... Uh, uh, ja, en dan probeer ik ze. Uh, uh, ja, mooi contrastrijk. Uh, uh, uh, licht te geven. En dan is uiteindelijk. is cruciaal bij fotograferen. is echt cruciaal. het moment dat je afdrukt. Ja, dat, dan moet dat licht optimaal zijn? Nee, ja, nee. De, nee? De, de, het, het, het, het, het licht is constant natuurlijk. Maar wat optimaal moet zijn. is uh, de, de gezichtsuitdrukking. en de. Het, uh, de, de, het wezen van het personage. Je fotografeert uh, vooral mensen, begrijp ik. Dat doe ik het allerliefst. Ja. En dat doe ik met uh, uh, dat varieert van iPhone tot en met uh, kleinbeeld en Hasselblad. Heel oh. chic. 6 uh, 6 Hasselblad. Kijk, ja. Erik, regisseur, fotograaf, regisseur van ja, zowel ja, televisieseries als van theatervoorstellingen. Dank je wel voor je reactie en voor, voor die interessante invalshoek. Inderdaad, van kijken door de ogen van cameralieden. Vind ik een mooie, mooie uh, extra invalshoek die je hebt ingebracht in het gesprek. Dank je wel daarvoor, ja. Erik. En okay. een goede dag nog. Dag. Graag gedaan. Hoi. Dan een tweet van uh, Mirjam Ates. Um, zij schrijft... Uh, Dit is een gedachtespinsel. In de duisternis vond ik mijn eigen licht. Het zonlicht is voor iedereen. Aan de telefoon heb ik Rob. Dag Rob, goedenacht. Goedenacht. Rob, uh, welk licht uh, fascineert jou? Nou, ik heb het niet zozeer over... Uh, over de, maar wel over, over de verschijnsel. Ja. Daar heb ik uh, twee, drie keer uh, uh, mogen aanschouwen... Het is de um, Aurora Boralis. Het Noorderlicht? Het Noorderlicht. En waar heb je dat gezien? Um, ik in Noord-Canada en Alaska. Maar het komt ook gewoon in Noorwegen en Noord-Scandinavië uh, uh, voor, natuurlijk. Ja, ja, ja, ik ben ook een keer in, in, midden in de winter in, in Lapland geweest, in Finland. Ja? En toen uh, zijn we ook uh, ergens een, een dalletje ingelopen... in de hoop dat we daar het noordenlicht konden zien. Vlo niet zo ver van een dorpje. Maar wij konden het niet ontdekken, dus we waren uh, hoogst gefrustreerd nee, toen we weer daar... thuis. niet altijd. Nee, precies. En de, toen ja? zeiden ze ook nog dat het nog te licht was... want er waren er ook nog wat, wat, wat lontarenpalen in de buurt. Dus ja, je dan... moet wel zwaar schemer hebben. Ja, zwaar schemer. Het moet ook een beetje donker zijn in je, in je buurt. Dus ik ben wel heel benieuwd... Hoe dat er nou uitziet? Kun je dat eens proberen in woorden te vatten, Rob? Ja, dat is... Het is een, het, het is een kleuren... Uh, ik heb het een keer gezien in uh, groenige tinten en, in, en een keer in blauwe tinten. Ja. Um, ja, het zijn net, net uh, vladderende wolken die, uh, die, over, uh, die op je netvlies komen. En wat en, uh, doet dat? Maar niet, niet zo vast als een wolk. Mm -hmm. Um, heel, heel losjes. En het beweegt ook de hele tijd. Ja. Dus, ehm... Dus, um, uh, nee, want dat je het niet altijd ziet. Je kunt niet buiten gaan ergens in zo'n Noorderlijk gebied en zeggen van ik ga even de, het noordelijke licht bekijken. Nee, wij dachten er iets te makkelijk over. Dat was wel duidelijk. Maar jij, nee, jij hebt het gezien... het heeft gezien. iets te maken, en nou uh, er komt er een verhaaltje van uh, de klok en de klepel en uh, weet ik er allemaal wat. Maar het heeft volgens mij te maken, iets met uh, zonnevlammen. Mm -hmm die dan uh, via een bepaald ma magnetisme uh, worden aangetrokken. Vandaar dat je ze ook alleen maar in hele noordelijke gebieden ziet. Ja, ja. En ik ben ook zo benieuwd, wat, wat doet het met je Rob? Want dat lijkt me echt een hele nou, enerverende belevenis. Uh, um, ik had een neiging om gewoon op de grond te gaan zitten... en ademloos naar boven te gaan kijken. Van wat er allemaal um, dan niet uh, uh, uh, boven je afspeelt. Is het is het indrukwekkend? Is het beangstigend? Ja, nee, het is, het is, ik vond het zonder meer, mensen, dat, zo kwam er wat bij over. Uh, zonder meer indrukwekkend. Mm -hmm. Is het, en, het ook en, beangstigend? Het, het, het is, dat... is helemaal niks. Het zijn nee? ook, ik, je vraagt me het om te krijgen. en terecht. En ik noem het wolken, uh, wolken. Dat zijn er dus niet. Nee. nee. En, het zijn iets van isotopen of zo, wat die, die, die, via de trechter van magnetisme, in, in, in mijn geval dan. Uh, um, van het noorden. naar de aarde worden getrokken. Ja, maar ja, eigenlijk. bij dit soort verschijnselen. denk ik altijd. het kan me ook niet zo heel veel schelen. hoe het ontstaat. Ik, ik wil nee. het meemaken. Ik wil het ervaren. En, en in jouw geval. is dat dan een, een indrukwekkende ervaring geweest. Ik kan me ook voorstellen. dat het ook wel beangstigend is. omdat. Dat, die, dat, die, die hemel. die begint ineens. een heel eigen leven te leiden. Nee, ja, nee. nee ik was. met name. Uh, uh, heel gefascineerd. En uh, niks. Uh, Niks beangstigend. Nee. Fascinerend dus dat Noorderlicht. Ik, ja. ik ga toch nog eens een poging wagen. Denk ik. Komende winter. Ja, maar je, je kunt er geen afspraken voor maken. Nee. Mij. Nee, nee, nee. Maar ik, als ik dan toch nog eens in het Noorden ben? Volgens mij als je een boekje in handen krijgt met... Uh, Wij bieden een reis aan uh, uh, en gegarandeerd Noorderlicht. Dan zou ik... Uh, zou uh, ik een ander lezen? Ja, niet boeken, uh, nee, nee, niet boeken. Nee, dat is me helder. Rob, uh, dankjewel uh, uh, voor, voor jouw beschrijving van dat Noorderlicht. Heb ik het in ieder geval in woorden meegemaakt? Uh, uh, uh, het verhaal bleef even vaag, maar zo is het Noorderlicht zelf ook. Ja, maar ik vind het ik een mooi verhaal. Dankjewel, Rob. Oké, okay, hoi. Goeiedag nog. Dag. Het Noorderlicht dat is inderdaad ook een, een ervaring ja, die ik hoop nog een keer uh, te, te hebben, maar inderdaad, uh, op afspraak kan dat niet. Dus ik hoop een keer geluk te hebben, laat ik het zo stellen. Andere uh, lichte is natuurlijk de Eclipse, de verduistering van zon of maan. Ze uh, verkopen zelfs brilletjes om daarnaar uh, te kijken... omdat het anders te slecht voor je ogen zou zijn. Charles Mingus die, uh, die heeft een keer een lied daarover geschreven. En in dat lied vergelijkt hij de Eclipse met het moment... dat twee vreemde lichamen elkaar voor de eerste keer vinden. Eclipse, dit is Astrid Serice. Die clips, een liedje van Charles Mingus, gezongen door Astrid Cerise, staat op haar uh, gelijknamige album. Leo, nacht. Goedemorgen. Goedemorgen, Leo. Leo, uh, welk licht uh, raakt jou vooral? Al het licht dat waarneembaar is, ja. uh, dat uh, behoudt het hele etmaal. Uh, ik ben, denk ik, een mens die enorm intensief leeft. Ja. Uh, ik beschik, denk ik, over enorm goede zintuigen, gehoor en zicht. Dat is, denk ik, ja, ja super. Ja. Uh, ik, ben, ik ben niet meer de jongste, maar. Leon, van... Leo, mag ik je even onderbreken? Staat jouw radio aan? Ja, ik hoor dat hij toch inderdaad een beetje rondzinkt. Ja, wil je hem even uitzetten? Ja, ja, ja. Heel ja, ja. momentje, Heel ja, goed, jou, ja, hoor, doe rustig aan. <laughs> ja, dat is ook een feestal. <laughs> ja, um, de, ja mijn, mijn manier van leven Dat is van kindsbeen af aan geboren in een uh, polderdistrict van de Noord-Veluwe-Apeldoorn. Mm -hmm. uh, ja, toen was het uh, bijna als het donker was, dan was het nagenoeg donker. Ja. Uh, uh, dat de dat avondoor was agrarisch. Dat heette het kom. Ja. Uh, uh, uh, maar overdag was, waren de schaduwen. die waren. daar erg mooi. Die, met die kleine boompjes, die uh, noodwoninkjes daar. Uh, dat was warm. Schaduwen, warm licht. Waren, pardon? Warm licht. De schaduw, die, die, die voelde warm aan. Mm -hmm. Uh, van, of, uiteraard vanwege uh, of het nou de zomer of winter was het voelde warm aan ja. de, de woningen die waren gigantisch kil, helemaal beton ijzeren, deuren binnens huis notabene uit die noodwoningen oh, waarom hadden die ijzeren deuren binnens huis dan? ja, ja dat, dat, dat, dat zou je dus toen de plaatselijke overheid moeten vragen, ja. maar het was, was wederopbouw in 1959 de, dat ik daar kwam te wonen op 1957, ja uh, en, uh, dus hoe kil die ja. huizen waren, hoe, hoe warm koud. was de schaduw om, om, om die huizen heen? De, om de huizen heen. En, en natuurlijk ook in die huizen. Dat was het als het dan... Uh, en dat was het toch wel bijzonder. Sommers -hmm. was het echt koud. Echt koud. ijzig koud in de woningen. Ja. Maar zomers was het over het algemeen koel. Lekker ja. koel. Ja, ja. Dus dat, dat, dat is een beeld wat jij bij licht uh, hebt. Je zegt, ik ben iemand nee, die, die heel intensief uh, leeft. Iemand die uh, zijn zintuigen goed gebruikt. Wat, wat zijn andere beelden van licht die jou bij zijn gebleven? Uh, bij gebleven zijn en nog bij zijn... dat is doet waarneming van hetgeen wat er constant gebeurt... in de ecologie, biologie, om je heen. En op, op welke manier uh, verbind je dat met licht? Uh, in nagenoeg donker, nagenoeg donker, als er geen hemellichamen zijn uh, en geen kunstlicht eromheen is er niks waarneembaar. Ja. Helemaal niks. Tenminste, uh, fysisch niet hè. Mm -hmm. uh, dan is het alleen dat ben je dus op je gehoor aangewezen. Veel mensen die zullen uh, bang worden van geluiden uit de natuur om zich heen, als ze niet kunnen uh, constateren van waar komt dit vandaan. Ja. Ja. Blinden, blinden zullen daar nooit geen last van hebben. En heb jij daar last van? Want jij bent niet blind. Uh, heb jij er last van als het volstrekt donker is... en je kunt niet waarnemen waar geluid vandaan komt? Omdat ik over die, uh, over, over die zintuigen uh, ben maximaal beschik. Ja, dus jij bent daar ook niet uh, angstig door... als het zo donker is dat je, dat je niets om je heen kunt, kunt zien. Is het gebrek aan licht voor jou ook fascinerend daarmee, Leo? Dus ja, natuurlijk, want dat, dat, dat verlangt op dat moment extra concentratie van geur, geluid. En dan is hetgeen wat dan rest, dat is dan het fysiek. Ja. Het zicht. Het zicht. Ja. En uh, dat, dat, dat neemt natuurlijk een romantje met zich mee. Ja, ja. Ja ik noem wat in nagel donker. Ik noem wat, dan sta je ergens de wijnanden of zo. Dan hoor je wel het een en ander. En je voelt bijvoorbeeld iets over je voeten heen. Veel mensen schrikken. Dan kijk ik eerst naar beneden van wat is dat? Nou, dat kan ooit een rat zijn. Ja, ja. Maar jij bent daar niet bang voor vanwege die, die, die sterk ontwikkelde zintuigen. Leo, tenslotte om het gesprek af te uh, ronden. Uh, het allermooiste licht dat je ooit gezien hebt... Ja, ja. Dat kan ook de duisternis zijn, natuurlijk, maar ja. is dat de duisternis of, of, of ja. uh, is er ook nog een licht wat jou uh, uh, tot, uh, tot op uh, vandaag is bijgebleven? Ja, dat is zeker. Uh, Welk had, licht is langere, dat? Ik heb langere tijd een relatie gehad met de kunstenaar uh, Ellen Bowers mm -hmm. van de Academie van uh, uh, Rien Poortvliet. Ja. Bij jullie, uh, NCV, was ze wellicht bekend. Ja. Die had uh, opnames gemaakt onder andere over het Noordenlicht. En opnames gemaakt in het Vloedlicht van de Spaanse rij, rijschool mm -hmm. uit Wenim. Ja. Uh, dat was een beeld van die verhuisd werd... omdat ze een realistische kunst maakte, ook in haar academietijd. Maar dat, dat werk van haar, dat, dat staat je er nog steeds bij... omdat ze dat licht zo mooi gebruikte. Ja, ja. ja. ik ben zelf ook schilder. Ja, ja, dat je, je, um, je, je uh, weet over ik, wat je het hebt. Ik, ik, mij werd geadviseerd om kleuradviseerd te worden. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, nog nog uh, één keer, Leo. Want ik, ik wil het gesprek eigenlijk gaan afronden... omdat uh, nog uh, andere bellers uh, wachten uh, ook. Uh, uh, nog één keer de naam van die beeldend kunstenaar die je net noemde... waarvan je zegt, ze werd eigenlijk onderschat. Uh, terwijl uh, haar kleur gebruikt nee, zo... Nee, werd niet onderschat. Nee, is nooit onderschat geweest. In oh, maar dat ze begreep heeft... ik. Ja, nee, maar zij heeft net als Arine Voorvlieg... ze verguisd is omdat ze realistische kunst maakte. En hoe heette zij? Ellen Lowers. Oké, okay, haar naam uh, staat hierbij. Leo, dankjewel oh. voor je reactie en ik wens je nog een uh, goede nacht. Tot een andere keer. Ja, Dank je wel. Dag Leo. Dag. Er komen in ondertussen ook veel mailtjes binnen. Ik ga een paar even uh, met u delen. Deze is geschreven door Thijs Kroesen. Licht schrijft, die heeft twee kanten voor mij. Aan de ene kant vind ik het heel fijn als het s morgens weer licht wordt. Het begin van een nieuwe dag vol nieuwe kansen. Maar aan de andere kant is de nacht ook fijn. Omdat ik dan naar dit fijne programma kan luisteren. Nou, dat is mooi om te horen. Thijs, fijn. Dankjewel. Dan een... Uh, Kort mailtje. Ik zie even niet wie het mailtje stuurt, maar uh, hij of zij citeert uit het kuifje in China. Eerst zal ik u het hoofd afhakken, daarna zult u het licht zien. <laughs> ja. Dan een mailtje van Cornelia, zij woont op La Gomera, een van de Canarische eilanden. Zij schrijft, op onze zeiltocht van Nederland naar de Canarische Eilanden... kregen we in de golf van Biscayen midden in de nacht motorpech... tijdens een windstille periode. We voelden ons echt verloren zo midden in de oceaan. Maar op dat moment was er opeens een groep dolfijnen om ons heen... terwijl de zee oplichtte. Het was een complete lichtshow. Ze kwamen ons als het ware troosten en bemoedigen. Ik raak nu, vijf jaar later, nog steeds geëmotioneerd door deze gebeurtenis... Het moet inderdaad een indrukwekkend moment zijn geweest. Cornelia, dankjewel. Um, een mailtje van Henny. Henny schrijft: Wat mij erg gelukkig maakt, is dat Jezus, in zijn hemelvaart vanmorgen, het licht der wereld is om uh, bij het licht dat hij zijn kinderen geeft te leven. Dat maakt mij blij en velen met mij, schrijft Hennetje. En uh, zij wens ons nog een uh, goede hemelvaartsdag. Ook voor jou, uh, Hennie, uiteraard een goede hemelvaartsdag. En dan een mailtje van uh, meneer en mevrouw Kedekhoff. Uh, hij, schrijft, uh, hij of zij schrijft... Mijn nu unieke ervaring met licht is een videoclip. Een enorme ervaring van alle kleuren licht. Het desbetreffende nummer is All of the Lights van Kanye West. En de naam van het nummer die zegt het al, alle licht. Een unieke ervaring en een stukje kunst in mijn ogen. Het uh, geeft een uh, magisch gevoel, zeker in combinatie met het nummer. All of the lights van Kenia West, schrijft H. Kerkhoff. En dan een tweet van Vincent Weilhuizen. Hij uh, laat ons weten dat uh, volgende week in Utrecht... in het stadhuis van Utrecht zijn tentoonstelling opengaat. Een foto-expositie kleurenblind. En hij schrijft er nog bij... Mijn kleurenblindheid maakt dat ik beter ga kijken. Ria, goedenacht. Ria, ben je daar? Nee, ik... Ik krijg geen Ria aan de lijn, maar ik wil dan muzikaal even aanhaken op dat, uh, dat mailtje van uh, uh, Thijs. Die zegt, ja, ik, het is altijd zo fijn als het s morgens weer licht wordt. Als het uh, begin van een nieuwe dag een nieuwe dag vol kansen aankondigt. Dat heeft ook te maken met het liedje van de Groningse Groep, is ook schitterend. Je kunt ervoor kiezen in de schaduw te leven. Je kunt ook kiezen voor een leven in het volle licht. Dit is, is ook schitterend met Uit de Schaduw.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 Je hebt het vergebracht. Dus als het even tegen zijn.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 Volgens mij kwamen ze uit Groningen. Of omgeving is ook schitterend uit de schaduw. De band bestaat niet meer, maar dit is een uh, mooi liedje dat ze ons uh, uh, nagelaten hebben. Ria, goeienacht. Hallo, dat is ook een tijd geleden. Dat is een tijd geleden. Ik ben blij dat je aan de lijn hebt. Net ging het even mis met de verbinding. Ja, dat, dat merkte ik. Ja, maar ik spreek je nu gelukkig, Ria. Ria, welk licht uh, roept bij jou emoties op? Nou, in de, in de, inderdaad, het donker bijvoorbeeld, uh, dat vind ik niet prettig. Dat, dat vind ik een beetje eng. Omdat je niet, uh, niet weet verder, waar geluiden vandaan komen, bijvoorbeeld. Nou, nee, helemaal niet. Alleen het donker, daar hou ik niet van. Nee. Maar wel om te slapen, natuurlijk. Ja. Maar, en dan verder, uh, de zon uh, boven mijn hoofd vind ik ook te schuil. Ja. En thuis heb ik uh, geen. ...plafondlamp, want dat vind ik raar. Waarom vind je dat raar? Ja, dat, dat, dat, dat schijnt, zo, schijnt zo raar. Ik, ik, ik, kan dat niet, ik kan dat niet uitleggen. Dat vind dus je dat licht ook te direct, misschien? Het, zoals je direct zonlicht niet prettig vindt? Ja, misschien wel. Misschien heeft het daarmee te maken. Mm -hmm. Dus ik heb op mijn vensterbank heb ik drie bolle lampen staan. En op mijn, mijn tafel ook. En nou, dat vind ik wel prettig. Je houdt van indirect licht ja precies en uh, ja maar ja in de ja ongeveer ja, maar toch wel dat ik het dat ik het goed zie mm -hmm. niet, niet maar boven zijn nee nee en en een donker inkomen in huis vind ik ook niet lekker en daarom heb ik alle deuren uh, met glas gemaakt laten maken bedoel ik dus uh, als je dan thuis komt dan dan brandt er altijd ergens een lichtje en dat zie je dan door het hele huis heen ja, en ook overdag. Als ik de hal inkom, dan is heb ik alle, uh, nou ja, dan gaat alles, uh, al het licht komt dan door de door de ramen van de van de la, van de deuren. Ja, je, je houdt ja. echt van indirect licht. Dat is ook voorbeeld van indirect licht. Als je dat ja. in de natuur moet opzoeken, waar zoek je het dan? Oei, uh, indirect licht in de natuur. Ja, daar let ik eigenlijk nooit op. Ik ga alleen uh, nooit, nooit in, in de felle, felle zon lopen. Tenminste, nou ja, tenminste, als het niet nodig is. Nee. En, uh, ja, en verder vind ik het uh, heel mooi... en dat heb ik dus uh, vaak meegemaakt... als ik dus op een bootreis ben... Mm -hmm. en met de ondergaande zon of de opkomende zon... Uh, dan lijkt het net of de golven over de zon heen draaien. Leg eens uit. Nou, dan, die golven zijn vrij hoog... Ja. En, en uh, ik, ik stond dan altijd een beetje laag, een beetje te loeren eigenlijk. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan zag je dus die, die, die zon zag je, uh, uh, opkomen, of tenminste als het ware... Uit, uit, uit de zee komen dobberen. Ja, ja, ja. O, zo bedoel dat, je dat het. Dat vond ja. ik heel erg heerlijk. En uiteindelijk dobbert de zon ook weer in de zee aan het eind van de dag. Ja, precies. En daar keek ik dan uh, heel graag naar. ja. Ja, dat komt waarschijnlijk ook omdat ik in, Indonesi of in, in Nederlandse Indië geboren ben. Dus mm -hmm. daardoor heb ik toch ook iets met uh, dat felle licht waar ik uh, niet zo erg van hou. Nee, waar staat dat felle licht dan voor, voor jou? Uh, nou, om hard weg te lopen. Ja, ja, ja. Dus dat heb je te veel bovenop je kop gehad vroeger? Ja. En nu probeer je ja. dat zoveel mogelijk tegen ja. te gaan. En, en, en we, we gingen dus... Als, als, ik denk dus dat het van, van de kindertijd komt. Dan zaten we altijd onder de bomen met, uh, met de oppas. Mm -hmm. Ook weer... Oh. Eh, nou ja, dat is een mooi voorbeeld trouwens wel van indirect licht natuurlijk. Ja, precies. Er dus komt toch wat zonlicht dan. door, door die, die door die bomen door die tak ja. van die bomen heen. Ja. Maar dat directe licht is aan jou niet besteed. Ook thuis niet. Vandaar ook geen plafondlampen aan het plafond bij Ria. Ria, mag ja. ik je bedanken voor je reactie? En een goeiedag nog. Ja, jij ook. Dag. Dag. Varia naar Marian. Dag Marian, nacht. Ja, nacht. Helco? Ja, klopt. Hallo. Ja, hallo. Nou, ik ben vrijdag naar de Wadden geweest. Ja. Den Helder, Den Oever. En we zijn dus een Waddentocht gaan maken met. Uh, 21 vrouwen. Ja, daar moet je niet even aan denken. En, en, en waarom begin je met 21 vrouwen de wat Nou, dat is nichtendag. <laughs> nichtendag? Het zijn Nicht allemaal nichtjes van elkaar. Allemaal nichten, ja. Ah, oh, wat gezellig. Ja. ja, dat was heel erg leuk. Maar ook wel heel erg druk. Ja, het zijn uh, praatgrage en nichtjes, begrijp ik. Nou, zeker, oh, ja. Oké, okay, ja. Ik was blij dat ik een sigaretje kon roken, <laughs> dat ik af en toe even weg kon gaan. <laughs> maar jij dobberde dus op, op de Waddenzee met je, met je nichtjes? Ja, en er gingen zeehonden kijken, maar we hebben geen zeehond gezien. Hai, <laughs> dat is pech. Ja, dat is inderdaad pech, maar het was hoogwater, dus al die uh, zeehonden die doken onder natuurlijk. Ja. Maar ik heb enorm genoten. Het was somber, maar het was toch licht. Leg eens uit. Ja, ik vond het heel bijzonder. Ik ben nooit in Noord-Holland geweest, nee. zover. En ik schilder, en het heeft me zo gefascineerd. Je hebt wolken, je hebt de kim, je hebt... Ja, ik kan, ik kan het gewoon eigenlijk niet uitleggen. Ik vind het vooral, je zegt het zo mooi. Uh, het was donker en toch was het licht. Ja, dat, dat is zoiets fascinerends. Ik schilder zelf ook. En het was voor mij gewoon een openbaring. Ja, ik heb er gefotografeerd. Mm -hmm. Maar het komt nooit zo over als dat je het zelf ziet. Nee, nee, ja? nee. Want heb en... je die, die, die ervaring nu in je hoofd opgeslagen, Marjan? Denk, ja, denk je dat je straks uh, een. Ja, die sfeer ja. en dat, dat, dat licht en toch tegelijkertijd donker zijn... dat je dat kunt vatten op een doek straks, als schilder bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ja? Ik heb het heel, heel veel gefotografeerd. En ik hoop ook dat het tot uiting komt. Maar ik ben ook een nachtmens, daarvoor luister ik altijd naar jullie. Ja, ja. Maar de nacht heeft ook zoveel mooie kleuren. Ja? En zeker in... Oktober, november en dan heb je het stadslicht wat schijnt op de wolken. En dat is dan, ja, oranje kan ik niet zeggen, maar het is zalmkleurig. Ja, dat en is waar. Het is zo fascinerend. En dan zeggen ze, de nacht is donker. Nou, ik hou niet van donker, want ik heb overal licht in huis aan. Ah, net zoals Ria. Die had, die had ook al niet ja, van donker. Nee, ja, in mijn slaapkamer, in de keuken, overal brandt bij mij licht... want ik hou niet van donker. Maar als ik dan naar buiten kijk en ik zie dat licht op de wolken... en, en dat stadslicht... Ja, ik word daar helemaal... Nou ja, wat moet ik zeggen? Ik word daar emotioneel van. Ja. Ja. Ja? Is het ook omdat je schildert dat je uh, zo op licht let? Ja, maar dat heb ik leren. Ik heb leren kijken. Mm -hmm. We waren in de Nollen. In, in Noord-Holland ook. En, dat is bij Den Helder, hè? Ja, bij Den Helder. Ja. En daar hadden we dus een, een excursie over uh, de schilder... die dus daar schilderde en, en uh, sculpturen maakte. Die heeft dus ook de schilderingen in het Eerste en Tweede Kamer geschilderd. Mm -hmm. En die vrouw die vertelde daar zo mooi over. Er waren dus allemaal bunkers en daar gingen we dus in. En die man had die bunkers zo mooi geschilderd. En het licht wat hij daar ingebracht heeft, dat viel erin. Nou, ik werd er helemaal emotioneel van. Het is zo bijzonder. Ja, je wordt echt geraakt en geroerd door het licht wat daar dus binnenkomt ja. en wat op die muren schijnt. Nou, het, ik, nou, ik zeg al, de andere meiden die waren daar, nou, ik vind er geen kloten aan en hup-dutten. Maar ze vertelden, die vrouw die dat, die excursie leidde, vertelde daar ook zo mooi over. En ik heb daar begrip voor. Maar ja, anderen die daar niet geïnteresseerd waren... die hadden zoiets van, nou, voor mij hoeft dat niet. Nee, je moet ja. openstaan voor de magie je van moet, het licht. Ja, maar ook, het werd zo duidelijk uitgelegd... dus je krijgt dus ook een hele andere kijk ja. op de dingen... Ja. Ja? Nou, het, was, het was een bijzonder uitstapje met je nichtjes. Ja, helemaal leuk. En, en we hebben gezopen en gegeten en gedronken. En je hebt genoten van het en licht. ik heb genoten. En dat was mijn verhaal. Marianne, ja? bedankt voor je dat verhaal. Ja, en ik wens je nog een goede dag. goede dag. Ja, tenslotte heb ik er nog één tweet voor u van uh, Teun Putmans. En Teun uh, schrijft... Het avondzonlicht op het gezicht van mijn vriendin. Dat vind ik mooi. Dat is dubbel mooi. Licht waarmee ze beschenen wordt. En het licht dat ze uitstraalt. Nou, Teun, dat is een mooi compliment voor die vriendin van je. En daarmee werd het bijna twee uur. En uh, daarmee is het ook bijna tijd om de luiken te gaan sluiten... van uh, Casa Luna voor vannacht. Maar niet voordat ik nog een boodschap inspreek... op het uh, antwoordapparaat van uh, Lex Bolmeijer. Hij althans, uh, ik hoop dat hij het morgen gaat afluisteren... als hij praat met bloemenarrangeur Doreen van den Berg. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Lex, met Helco. Jouw gast vannacht is uh, Doreen van den Berg... en zij is bloemende arrangeur. Ja, en dan denk ik meteen aan de koninklijke bruiloften... aan bedankt voor die bloemen... en aan het bloemstukje naast omroepster Lisette Hoordijk. Maar dat is de leeftijd dat ik dat nog weet. Maar goed, stel nou... Uh, Dorien zou twee boeketten moeten ontwerpen. Eentje voor koningin Beatrix... en uh, een ander boeket voor de Engelse queen Elizabeth. Hoe zouden die boeketten eruit zien... Ik wens jullie een bloemrijk onderhoud. Fijn dat u bij ons was vannacht. Na twee klinkt de nacht weer anders hier op Radio 1. en Dat allemaal dankzij Roel Koeners. Ik, ik wens u daar heel veel genoegen bij. En wat ons van Casa Luna betreft, heel graag tot morgen. Goeienacht en geniet morgen van een zonnige en mooie Hemelwaartsdag.